Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. KLM verwacht alles te kunnen vliegen dit najaar vanaf Schiphol. Het aantal passagiers op het vliegveld moet ook na de zomer omlaag... vanwege het personeelstekort bij de beveiliging en bagageafhandeling. Maar wel een stuk minder dan vorige maand, vertelt collega Lisa Schallenberg van de economieredactie. Het zal heel beperkt voorkomen dat mensen die al geboekt hebben helemaal niet meer mee kunnen. Dus het kan bijvoorbeeld wel dat je wordt omgeboekt op een andere vlucht... maar echt in die mate zal dat zeer beperkt zijn. KLM denkt dat ze ondanks dit niks hoeven te annuleren. Wel zeggen ze minder stoelen te gaan verkopen. Ook uitwijken naar bijvoorbeeld rotterdam Heek is voor Schiphol geen optie in de herfst. Dat vliegveld zegt aan de taks te zitten en niet meer vluchten te kunnen doen. Als je bij de Rijn in de buurt woont is het je vast al opgevallen dat het water hartstikke laag staat. En het wordt nog lager, denken ze in Lobit in Gelderland. Zo laag stond het water maar twee keer eerder in de afgelopen honderd jaar. Morgen wordt vergaderd over extra maatregelen zodat er genoeg drinkwater door de kraan blijft stromen. En schepen die hebben er ook last van. Zij kunnen minder zwaar laden en moeten vaak nu al omvaren. In Japan lopen honden en katten voortaan summerproof rond. Baasjes kunnen een outfit kopen waar een draagbare ventilator op zit... zodat de dieren het niet te warm krijgen. Een kledingmaker kwam op het idee toen ze zag hoe uitgeput haar chihuahua was... na een wandeling in de hitte. In Japan is het al weken ontzettend warm. In Tokio was het laatst dagenlang ruim 40 graden. En als PSV zich wil kwalificeren voor de Champions League... moet het in de volgende ronde winnen van Union Saint-Gilles of Rangers FC. Is net gebleken tijdens de loting. Maar eerst staat nog de derde kwalificatieronde op het programma. Vanavond is de eerste wedstrijd uit tegen AS Monaco. En dat gaat niet makkelijk worden, denkt trainer Ruud van Nistelrooy. Ik vind Monaco een zeer sterk ervaren, kwalitatief heel goed team. In de top van Frankrijk actief op een haar na Champions League gemist direct in de competitie. Dan krijg je een topteam tegenover je. En dan, dan weet je dat wij op ons allerbest moeten zijn om, om, een hele goede, om een goed resultaat te halen. De wedstrijd tegen Monaco begint vanavond om 8 uur. De return is volgende week dinsdag in Eindhoven. Het weer nog, we zitten in een warme stroom de komende dagen. Vooral het zuiden is het zonnig. Langs de kust in het noorden kan een buitje vallen. 21 graden op de Wadden, 29 in Limburg. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar tussen Ring-Alkmaar en Boekelermeer 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Het is uh, dinsdag, het tweede uur, gaan we in uh, van deze Lusdoem op het. Uh, nou, toch een mooie dag buiten. Het is niet slecht, het is droog, het is lekker weer. Ja, toch, Lus? Het is heerlijk weer, En we gaan, weer, we gaan nog even bij de zomer. We, op, we lekker de muziek uit de jaren zeventig en wat zomerse hits er dus, uh, ook tussendoor nog. En uh, we beginnen het tweede uur met het uh, overgeweldige geluid van de Summer of Sixteen. first. 69, het, de, de zomer die was de uh, presentator nog maar 15 jaar. Ik oh, oh, mocht je nog niet eens op een brommer rijden. In 69. Nee. Was ik maar 15. Oh. oh. Jong nog, hè? En toen reed je al brommer? Nou, ik zat achterop. Oh, oké. Okay. Je ja, mocht uh, niet zelf rijden. Nee, nee, nee. Yeah, okay. Nee, ik was altijd heel... Je nee. was een uh, brave tiener. Ja, brave ja. ja, zeker. Vraag mijn okay. wel. Ik niet. Uh, jij niet? Nee, nee, ik reed al brommer ja, op. Oh, okay. Ja, dat doe nog steeds trouwens. Ja, nog steeds. Ja, ze ja. dus hebben het niet afgeleerd. Ja, nee. nee okay. Maar nu mag het. Nu mag het. <laughs> <laughs> Jij hebt wel leuk nieuws over de. Over ja, je hebt natuurlijk Praat en de Beats. En er is vanmiddag natuurlijk ook wat. Ja. En dus uh, Colorful Kids Have the Future. Uh, en daar word je, worden alle kinderen opgeroepen om de mega grote kleurpraat. Die is gemaakt door Hilly Jansen en Maria Rebel. Van zijn in te kleuren. Die van vorig jaar was prachtig uh, ingekleurd door de kinderen. En die is te zien in de bibliotheek. En na gedaanen arbeid kun je gadget gra grabbelen uit de grabbelton. En dat is van 1 tot 3 uur vanaf 3 jaar. Uh, en dan hebben we clown uh, show en workshop... Dan ga kijken naar de show van Clown Onki en doe daarna een workshop: ballonnen knopen, sminken en nog veel meer. En dat is vanaf 2 tot half 4. Ook vanaf 3 plus. Workshop: DJ Beats at the Beach. Daar kan je luisteren zelf en zelf DJen bij Maxime. Maxime van de DJ School Beats at the Beach. Natuurlijk kan er ook lekker gedanst worden en dat is van 3 tot half 5. En dat is in de leeftijd van 6 tot 14. Heb je deelgenomen aan even de dinsdagactiviteiten, dan ontvang je een muntje waarmee je bij het wapen een gratis portie poffertjes en een glaasje limo kunt halen. Dat wordt gesponsord door het Wapenverzandvoer. Voor ouderen is er op eigen kosten wat men maar wil op het heerlijke terras van het wapen. Poffertjes en limo tot drie uur en vanaf drie jaar. Nou, er zijn toch wel leuke activiteiten op deze dagen. Ja, toch? en dan vanavond is er ook nog wat te doen, en dan kom ik straks nog even op. Oké, okay, die houden we even vast op. Oké. Okay. Ja, en dan heb je de volgende agendapunten van de Pride, uh, Luus. Ja, want we hebben vanavond uh, vanaf 4 uh, uur tot half 7 is er bij uh, Mango Beach, Beach Club, uh, de stichting b organiseert een pubquiz als gelegenheid om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. En dan daarnaast is er om... Uh, en dat begint ook om 4 uur... Uh, daar sluit Pride at the Beach uh, af in Zandvoort met een uh, echte party op het strand bij Cosmico Beach. Dat is naast uh, Mango Beach. En uh, dat begint om 4 uur. Voor, en iedereen is welkom voor een lekkere lounge muziek en een drankje. De par party gaat los om 6 uur tot 11 uur vanavond. Dus Vanavond lekker naar het strand. Mango Beach Club en uh, Cosmico Beach. Het weer is een goed haar, uh, gezellige ontmoeting en uh, lekkere lounge muziek. Nou, heerlijk. En uh, we treffen hem met het weer. Hè? Ja, toch? Ja, echt wel. Met nou, het weer is heerlijk. Daar hebben zeker. ze niks te klagen. Uh, hoe het uh, gaat worden, het weer, dat gaan we zo meteen weer oplezen. Het nieuwe weerbericht. Dat gaan we bij elkaar zoeken. Zo. Eerst gaan we verder met uh, George Harrison. Sweet Lord van George Harrison. Uh, Jij hebt ook weer een uh, nummertje uitgesorceerd. Ja, ik vind eigenlijk bij een Gay Pride. behoort uh, deze man echt niet. Uh, nee. de, dus ik ga hem opzetten. Daar komt hij. Hier is hij. Van de het uurtje van de sidekick wordt gegaan uh, deze maar een beetje inkorten. <laughs> zeg, Luz. He Lus bij deze, ja toch? Ja, yeah. dus We zijn heel erg veel freedom. Ja. Maar goed, ook uh, we hebben Chris Ria die roept op uh, om vanavond naar het strand te komen. Wie? Chris, Chris Ria. Oh, echt waar? Ja, Komt die je keer, ook? Ja, dat keer toch wel. Nee, maar kom naar het strand, kom naar het strand. Let's go to the beach. I'm Ja, onder the beach, Chris Ria, was dit. En, um, voor de, de, er zijn natuurlijk ook al wat toeristen in, in ons dorp en die meeluisteren. Misschien nog een leuke tip, de, de rondleiding door het oude centrum van Zandvoort, Luz. Dat is wel leuk eigenlijk, hè? Ja. Ja, er is, is veel te vertellen over de geschiedenis van Zandvoort. En uh, ook uh, is er zowel in het Zandvoortmuseum als in het oude gedeelte van het dorp nog veel te zien uit het verleden. En daarom organiseert het Zandvoortmuseum iedere eerste zaterdag van de maand een rondleiding door het oude centrum van het dorp. Uh, dat is leuk met, uh, tijdens een familiebezoek, een jubileum of een verjaardag. De band in het oude Zandvoort uh, is altijd de eerste zaterdag van de maand van half twee tot drie uur en de stad is bij het Zandvoortsmuseum en de prijs is vijf euro. Deze wandeling kan ook op aanvraag op een andere dag gereserveerd worden. Dat zijn wel leuke ideeën eigenlijk, dit toch? Ja. En wil je wat andere informatie over de activiteiten, geldt ook dat opnemen. Met info op Bali van het Zandvoortmuseum op 023 20 50 972. Of stuur even een mailtje naar info.zandvoortmuseum.nl. En dan daar kun je wat wijze worden. Het volgende liedje is gemaakt voor de periode van de e-mail, want het gaat over de postbode. yes, wait a minute, wait this the, the can see Karper, Richard en Karen Carpenter waren dit met uh, Mr. Postman. een nummer wat uh, ook uh, door de Beatles ooit is uitgebracht. Dacht ik toch zo, helaas. Ja, ja, ja toch? Klopt. Ja, ja. dat is zeker weten de Beatles. Ja, uh, ga jij, oh, je? Oh, jij bent weer bericht Als dat klaar staat, klaarstaan, zie ja, ik heb nou, het. Nou, dan klaarstaan. gaan we dat nog eventjes de, de luisteraars blij maken. Ja, toch? Uh, vandaag overheerst nog uh, wel de bewolking, maar later op de dag breekt steeds vaker de zon door, zoals te zien is. Want kijk. Het is heerlijk buiten. Is lekker. Het blijft droog dus en bij een meestmatige westwind loopt het klik op naar een zomerse 25 tot 27 graden. Woensdag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het blijft droog en er waait een meestmatige westwind. Het wordt de warmste dag van de week met een maximaal van 27 tot 29 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Er waait een meest matige noordwestenwind en het is dan ook iets minder warm met maximaal van 24 tot 26 graden. Vrijdag waait de wind uit het noorden en stroomt koelere lucht over de Randstad uit. Bij geregeld zonneschijn loopt de temperatuur op naar 20 tot 22 graden. Uh, dat was uh, het weer van Rico Schreuder. Uh, de rest van de maand is hij er niet en hij gaat op vakantie. Oh, nou hopelijk. 1 september is hij er weer, dus we moeten even zoeken naar een nieuwe Rico Schreuder. Ja, we hopen ik dat hij mooi weer heeft. Ik, dat hoop ik ook. Uh, ja, zeker. Hij okay. ja, kan, kan, ze eigen maken, He? kan zijn eigen weerbericht maken, zoals het Hij kan zijn weerbericht meenemen. Ja, dat wel. Ja, dat He, wat ik, dat, wel. dat betreft is het wel een bofkont. Ja, dat bedoel ik maar. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Nou, slapgelul, oké. Okay. Ja, precies. Laten we inderdaad. We got to see the still they steps through heaven's door For the great display of the crystal ball then make way beside the bar Here comes Senor Linda Chat Chat, Miss Chat Chat Miss Chat Chat, Miss Chat Girl in the star In the middle of this, just you and me Don't forget me, I'm Dr. B Kumba yibere, go down easy Don't forget me, I'm Dr. B Kumba yibere, go down easy I'm Dr. B, that's me It's sure 7,5 uur, Patrick uh, Hernandez met uh, Born to Be Alive. Oeh, lekker nummer was dat. Uh, nou, vijf minuutjes nog. We gaan even verder met. Uh, heb jij nog wat te melden, dus anders? Nee? Nee, ja, de aanstaande zaterdag beginnen de Zand voor Beyond. Uh, wordt de opening gedaan. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, dat is alles te maken met de side events van de Grand Prix. Ja. Dus het, wordt, het komt steeds dichterbij. Nou, dan gaan we gaan verder nog met. Dat uh, kunnen we wel helemaal draaien. Arik Iglesias. De twee uurtjes er bijna om. Nou, het is weer hard gegaan. Jeetje, echt wel. Nou, we hopen in ieder geval uh, dat we het weer uh, leuk hebben kunnen brengen met, met lekkere muziek. vrolijk, gezellig. Met oude muziek, de jaren 70, altijd gezellig. Wat zomershit hebben we gehad, we hebben het nieuws over de Pride gehad. We hebben het weer bericht gehad. Dus uh, ja, voor ons is deze twee uurtjes er weer op. Wat ons betreft zeg ik alleen maar... nou, we maken nog een paar leuke dagen van. Geniet van het lekkere weer wat er nog een beetje aankomt. Uh, let op elkaar, blijf gezond. En wat Luus en mij beseft, in ieder hebt... geval ja, dus tot... Ja, dat volgende week, dinsdag. En je geniet vandaag nog even van Pride and the Beats... het uh, Mango's en uh, Cosmico. Oké, okay, fijne dag allemaal.